...dat hij zelf twee Somalische Nederlanders in 2009 bij de Keniaanse grens heeft opgehaald. De twee zouden nu belangrijke posities hebben op de communicatieafdeling van Al-Shabaab. De commandant bevestigde ook dat er slapende cellen van Al-Shabaab in Nederland zijn. VVD Tweede Kamerlid Hennis Paschaert heeft het kabinet hierover om opheldering gevraagd. Al-Shabaab is gelieerd aan Al-Qaeda en plicht behalve in Somalië... ...ook aanslagen in landen als Nigeria en Kenia en daarbij zijn honderden mensen omgekomen.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 destroy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 Met name Barry Gibb deed het uh, heel erg goed. Hij schreef muziek voor uh, Deanne Warwick, Slim Dion, Diana Ross en Barbara Streisand. Ja, en nog veel meer eigenlijk. Het is overigens wel een beetje wrang dat, ook op de, dat hij ook uh, de enige is van alle broers die nu nog uh, in leven is. Uh, Maurice Gibb uh, overleed in uh, 2003. Robin Gibb is uh, onlangs overleden, twee weken geleden. En uh, hij heeft trouwens ook nog een jongere broer, Andy, en ja, die overleed al in 1988 op 30 jaar geleefd. Hè. Dus hij is nu uh, helemaal alleen, een beetje een verhaal eigenlijk. Maar uh, ja, gelukkig hebben ze heel veel mooie muziek uh, achtergelaten waar we nog uh, steeds van kunnen genieten. En uh, ik had al eerder gezegd dat uh, Barry Gibb ook voor andere artiesten uh, schreef. Hij heeft daarnaast uh, ook albums met anderen gemaakt, dus uh, geproduceerd en uh, meegezongen. En uh, Guilty van uh, Barbara Streisand is misschien wel uh, de allerbekendste wat dat betreft.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 Love you building up. You gotta be mine. We take it away.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 Dat, is, dat zou ook bij jou kunnen zijn natuurlijk. Als dat kan bij mij niet. Uh... Ja, als het hele belangrijke dromen zijn waar je nog niet zo met de voeten. Kan, kan je een sessie aanvragen bij mij. Maar wat ik zeg, je kan heel veel in eigen beheer doen. Ja. Ja, dus met een vriendin of met uh, gewoon aan de ochtends bij het ontbijt met uh, je dochter of met je man. Van moet je na nou, zo horen wat ik gedroomd heb.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 Dat hebben wij ooit al eens live hier in de studio laten voorlezen door Sjaak Verwijs, onze dominee Sjaak Verwijs. En wilt u dat nog een keer horen, dan kunt u dat bij uitzending Gemist luisteren van 16 mei 2010. Sjaak Verwijs. En nou, het was ongeveer halverwege, jongens. Het, ongeveer. Dus ergens halverwege was dat. Uh,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 Wij repeteren elke vrijdag uh, bij een koor. En dat koor uh, speelt dus eigenlijk wel een grote rol hierin. En, uh, um, eigenlijk repeteren we altijd en er komen dan iets van 20, 25 mensen. Maar dit keer kwamen er maar vrij weinig, een stuk of twaalf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 Nee, dit, is, dit kwam allemaal in mijn droom. Allemaal in de droom? Oké, okay, ja. nee, want je vertelt het zo realistisch dat ik me afvraag. Oh, het is vast ook voor een deel echt gebeurd of zo, maar dat is niet zo. Nee, dat is een je vraag, want ik, ik dacht ook dat dat laatste stukje... Dat, dat, nou, dat, dat, dat laatste stukje dus wel. Ja, precies, dat was weer gewoon gewone Ja, dat ja, kwam dus... Ja, uh, okay, nou, dat moet ze even weten die, nee, Ja, dat Ja, die, die week daarna ja. kwam dat dus naar voren. Okay. Dat was dus wel heel vreemd. Um,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 Tot de dingen die er gebeuren. Mm -hmm. ja, want het leven zit raar in elkaar. Ik bedoel, we kunnen ja, het zelf heel... wel. Ja? Precies. <laughs> ja. uh, uh, en flexibiliteit is een van de belangrijkste eigenschappen van mensen. Want er gebeuren voortdurend allerlei dingen in het leven. Waardoor je moet gaan schakelen. Mm -hmm. Waardoor je, uh, je moet gaan aanpassen aan een hele andere situatie. Dan dat je dacht dat er zou zijn. En, en daar, daar lijkt deze droom over te gaan. Van, ja, zo, zo, van waar moet je gaan droom. schakelen? Ja, ik heb ik ja. zo heel veel dromen. Dat ik steeds ja. weer om moet schakelen. Ja, en Dingen uh, moet gaan doen en gaan regelen. Nou, dat klinkt een beetje een herhalende droom uh, Mario.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 En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Marja Moors. Zij is eerste lijstpsycholoog, relatietherapeut en dromenspecialist. Ja, uh, Maya, we gaan het uh, in dit blog eens even hebben over hoe ga jij dat nou al die dromen bij jouw cliënten uh, gebruiken. Hè, want ja. Uh, ja, je, je, ja, je, je bent dromenspecialist, maar je bent, je bent ook gewoon eerste lijstpsycholoog.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 dus is een boek waar heb ik, ik zat te verpakken. Heb je geschreven? Nee.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 kan werken door Bas Klinkhamers, dus een van mijn droommeesters. <gülhuis> uh, die heeft dat met veel aandacht uh, uh, gemaakt. Dus ja. Dus, Waar kunnen die mensen dat krijgen? Die, uh, uh, www nl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 Dit was Herman. Die stelde ook een vraag. <laughs> ja. Ja. Uh, nou, hey, dankjewel Marja. Ja, heel graag gedaan. Dat is een en een gast. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja. en uh, ik hoop dat Helzandvoort nu uh, lekker uh, zijn dromen gaat opschrijven. Ik hoop het ook. Er is uh, echt uh, heel veel in te beleven. Ik ja. wens iedereen prachtige dromen toe. Dankjewel.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 4.5.